Speerboom. Ja, meneer, ik geloof het wel. U hebt nog geen sleutel? Nee, meneer. Gaat u dan in ieder geval maar vast naar huis? Dank u wel, meneer. Tot morgen. Dank u wel, meneer. Dag, meneer Slofsta. Dag, meneer Koon. Bent u er nog? Ik wacht op Klaas. Maar u bent nu met pensioen, dus u hoeft niet meer op Klaas te wachten. Nee, misschien niet, maar Witbold is er niet, dus wie moet het dan doen?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 Drie visjes. Dat is maar één gevuld de twintig. Jawel. Dat maak ik nog maar voort. Dag, ik maar. Goed. Dag, meneer Slofstaat. Tot morgen. Dag. Meneer Koning. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Sparboon. Ik begon net aan uw komst te wanhopen. En u dacht zeker, die komt niet meer...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 De hand komt direct op het kerkje. Misschien dat u dat ook even kunt nemen. Dat is de oudste plek van het dorp. op. Oh. Ho ho. Stop. Staat erop. Goed. Mooi shot. Dank. Wat nu?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 Ik ben klaar. Stilte, alstublieft. Stilte, iedereen. Stilte. Camera loopt. Van der Harst. En nu Efting. Klaas! Stop! Efting heeft een verkeerde hoed op. Klaas! Die hoed moet af. Jong! Hoed blijft op. Dek 2. Hoed blijft op. Dek 3. Hoed blijft op. Dek 4. Hoed blijft op. Tik vijf. Hoed blijft op. Tik zes. Hoed blijft op. Daarmee. Op, op, op, op, op, op.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 Maar ik, ik, ik beloof nog niets. Goed. Dan zou ik Jaring vragen of hij... juffrouw Velt over wil opvolgen. Is Jaring er? Dat vind ik niet.